We met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord. wat u opgetekend kunt vinden in het Evangelie van Lucas, tweede hoofdstuk van vers 36 tot het einde. We noemden nu Lucas 2 vanaf vers 36. En daar was Anna een profetes, een dochter van Faniel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af, en zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit een tempel met vasten en bidden, goddienende nacht en dag. En deze, die zelf de uren daarbij komende, heeft eens gelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten, en als zij het alles volleind hadden, keerden zij weder naar Galilea tot hun, Als zij alles hadden, wat naar de wet des te doen was, keerden zij weder naar Haliléa tot hun stad Nazareth. En het kind wies op en werd versterkt in de heest, en was vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij twaalf jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar volleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menen dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na drie dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittend in het midden der leraren, hun horende en hun ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verwonderd en zijn moeders verslagen. En zijn moeder zeide tot hem kind. Waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijn vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Hij ging af met hen en kwam ten nazaret en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen tot zover. Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. Aanbiddenswaardig, volmaakt, getrouw en zalig verbonds God in de hemel. In de toenadering tot een troon Gods. Wil u de onmisbare werking van de geest des gebeds verleven. En een toegang te mogen ontvangen. Tot een troon en tot het harte Gods. Daar hebben we onszelf uitgezondigd. Uit de zalige liefde en gemeenschap des vaders. En daarin alleen is het leven... En daarin alleen is de volle zaligheid maar te proeven, te smaken en te ondervinden. Maar dat is een grote zaak. En hoe komen we ooit terug in die gemeenschap en de liefde gods des vaders. Daar zo'n grote breuk, zo'n grote scheiding en zo'n diepe kloof ligt tussen u en tussen ons. Hoe zou het ooit mogelijk zijn dat we weer hersteld worden in de staat waar ons uitgezondigd hebben. van mensen zeiden onmogelijk, totaal onmogelijk. En van uw kant ligt er de blinkende gerechtigheid en de wrekende rechtvaardigheid. En de toren van een almachtige God ontstoken over de zonde. Hoe zou het dan ooit mogelijk zijn, hoe zou het nog ooit kunnen. Maar wat onmogelijk is, dat hebt gij mogelijk gemaakt. Door het zenden van uw eigen geliefde Zoon in het vlees. Jezus Christus geboren in Bethlehemstel. Het feit wat we deze dagen mogen herdenken. Een heerlijk feit, een blijde dag. Een heugelijke feit wat we herdenken. O dat we met blijdschap des geestes vervuld mochten zijn. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als zijn zijnde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. O, wat zijt gij groot in nederbuigende hoedheid, groot in uw warmhartigheid en goedertierenheid, en groot in verdraagzaamheid en liefde en trouw, in de mensen een welbehagen, O, oh, die engelenzang mocht voor onze ziel betekenis krijgen. Het mocht waarde krijgen in ons hart en ziel en leven. Omdat we het bevindelijk zouden mogen leren. Nu komen we voor de derde keer op deze feestdag samen. En nu is het zo'n heerlijk heilsfeit. wat zou kunnen zijn dat er onder ons zijn. Ik heb er toch nooit niks aan. Want ik val er toch buiten. Ik ben onbekeerd en denk... Dat ik ook niet verkoren ben. Het zou van mij toch niet wezen. Ach, oh, als dat zo in het hart ligt: dan mocht u nog eens geestelijk licht willen geven, omdat we niet zouden werken met de verborgen besluiten Gods. En dat we niet zouden werken met het leren stuk van goddelijke verkiezing en verwerping, maar dat we door de genade Gods is naar uw woord ons mochten richten... en voor ons uw woord mochten buigen... en dat we naar uw woord mochten gehoorzaam zijn... en uw gebiedende wil mochten vernemen... dat gij wilt dat we in Jezus Christus zouden geloven. Dat is het grote gebod van het evangelie. Het grote voorrecht en maar ook de grote plicht... en het grote gebod... Dit is een gebod, dat Gij gelooft in de zoon die hij gezonden heeft. En dat we nu toch van nature zo onbekwaam zijn. Het zou kunnen zijn dat er in ons midden zijn. Die zeggen, ik zou wel blij willen zijn op zulke heerlijke feestdag. Maar ik kan niet blij zijn, want ik ken de Heer Jezus niet. Ik ben toch zo ongelukkig. Oh, mijn schuld en mijn zonden drukken niet genoeg. En ik ben zonder God op de wereld. Wat moet ik toch beginnen. Hoe kom ik toch ooit tot de kennis van de Zoon van God... In deze morgen zouden we het kunnen vernemen hoe dat het mogelijk is om tot de kennis van de Heer Jezus te komen. Van Hanna is getuigd en opgetekend dat ze niet week uit een tempel met vasten en bidden. Oh, dat onze plaats ook mogen zijn in de tempel des Scheren en in de ingestelde genademiddelen, niet alleen hier, maar ook thuis in het lezen en onderzoek van uw dierbaar woord en goddelijke getuigenis. In die middelen der genade wil gij uzelf zelf nog laten vinden. En wil gij nog aanwijzen waarin de weg van verzoening alleen maar te vinden en te verkrijgen is, genade en barmhartigheid, opdat we de toevlucht zouden nemen tot de troon der genade, de Heer Jezus Christus, om barmhartigheid te mogen vinden en geholpen te mogen worden ter bekwamertijd tijd, en genade te mogen vinden in de ogen des heeren, en dat we zo werkzaam mogen zijn voor het welzijn van onze arme zielen en als dat in ons leven gebeurd is, dat gij u zelf nog eens bij vernieuwing kwam verklaren en openbaren. O gezegende des Vaders, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen, uw komst alleen kan al ons huil volmaken, dat we hem mogen aanschouwen als de grote gift des Vaders, in wie alle goddelijke deugden schitteren en blinken, opdat u mogen kennen, zo u gekend moet worden tot zaligheid. Het heeft u behaagd, aanbiddelijk God, om een stap te doen buiten uzelf in het grote werk der schepping. Maar het heeft u bovenal behaagd om nog een andere stap te doen, om neder te dalen. ...om de menselijke natuur aan te nemen aan biddelijke Heer Jezus... ...opdat die menselijke natuur die ontluisterd is door de zonde... ...opdat die aan uw goddelijke natuur verenigd zou worden... ...en alzo de menselijke natuur toegevoegd werd aan een drieënige wezen gods... ...wat een onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk wonder is... Oh, we kunnen het wel beleiden, maar als we het met geestelijk licht zouden zien, dan zouden we pas begrijpen waarom de engelen zo verwonderd zijn. Maar nu is er voor ons een mogelijkheid gegeven. Omdat onze menselijke ontluisterde natuur in de hemel verheerlijkt is. O, oh, de zaligheid is mogelijk voor de grootste zondaren. Voor de schuldigste overtreders. Dat mocht u dan genadig willen geven in deze morgen. En ons zo gedenken naar de grootheid Uw genade. We hebben het van Han. nou kunnen horen dat ze vast en bidden, voor de eigen ziel niet alleen, maar ook voor het welzijn van haar volk. Och, dat we zo ook nog eens kregen te vasten en te bidden, voor het welzijn van Nederlands verbroken en verbrokkelde kerk in verval en afval. Och, dat de nood van Nederlands Sion opgebonden mogen worden, of het u behagen mocht geest en leven te geven in de dorre doodsbeenderen, gedenkende de gemeenten in de stad, gedenkende gemeenten, gemeenten in ons land, de gemeenten dat de gehele wijde wereld, uw kerk en uw Sion, zijn de belangen en de naam en de zaak van Jezus Christus op aarde, die zeer belangrijk zijn, o, dat we die lasten mogen dragen, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Jezus Christus, dat de nood van Nederland op het hart gebonden mogen worden, zo ver dat we gezonken zijn, zo goddeloos dat ons land geworden is, dat we de lasten mogen dragen van volk en vaderland en regering om terug te keren naar de God van onze vaderen. Of het u behagen mocht in de toren des zo'n te gedenken, dat we de lasten mochten dragen met vasten en geween van het oude bondsvolk Israël overeenkomstig uw goddelijke belofte. De toezegging en de belofte ligt, en de belofte is zeker, en de belover is getrouw. Oh, we hebben een vaste grondslag, we bouwen niet op een eigen menselijke uitleg, maar op de gegeven beloften van de Zoon van God en van de eeuwige waarheid Gods. O, oh, dat het u behagen mocht te gedenken aan uw oude beloften en uw toezegging te vervullen en uw naam te verheerlijken, opdat uw koninkrijk daaruit gebreid mogen worden, en dat u terugkeerde met groot ontferming, opdat u op een geestelijke wijze geboren mogen worden onder het volk van Israël, in hun hachelijke positie waarin ze verkeren. Gedenk ons al zo ten goede naar de grootheid uw genade, al diegenen die geroepen worden voor te gaan, in het lezen of in het spreken, wilt ze bekwamen, wilt ze bekrachtigen, om te mogen... Als uit kracht die u verleent. Gij, Heere Jezus, zijt de grote bedienaar van het hemelse heiligdom. En gij zijt gezalfd met de geest zonder mate. Maar u wilt het niet voor uzelf houden. Gij hebt een mededeelzaam liefdehart. En daaruit wil gij meedelen degenen die het nodig hebben. Och dat we in onze behoeften geplaatst werden. Dat we van eigen krachten afgebracht zouden worden. En van eigen hoogten. In de laagten, in de diepten en in de verned. Wat gij zelf wil wonen en werken, gedenkende het verdriet van weduwen, van wezen weduwenaren, rouwdragenden en rouwklagenden o, oh, er is zoveel gemis en verdriet en ellende, gebroken gezinnen, o, het is niet in woorden uit te drukken. En de jammer van ellende, waar we ons in bevinden, in ziekenhuizen en in inrichtingen. Oh, geen zonderheid in deze gedankdagen, waar de oude wonde dikwijls weer opnieuw gevoeld wordt. Wil sterken en ondersteunen en bekrachtigen, zoals u dat alleen maar kunt doen. Gedenkend ons al zo vanuit het hemelse heiligdom, in de verzoening van onze zonden, om het dierbare bloed van Jezus Amen. Zingen van de lofzang van Maria het zesde en het zevende vers. Die arm zijn naar de geest, de welke honger het meest verzaad de Heer geprezen. Die rijk zijn vol en groot, heeft hij ledig en bloot van hem vrij afgewezen. En wat er verder volgt in het zevende, zes en zeven van de lofzang van Maria. We lezen in de handelingen der apostelen het vijfde hoofdstuk 32e vers, dat de discipelen voor de Joodse raad betuigden, wij zijn getuigen van deze woorden. Johannes schreef in een van zijn brieven, hetgeen we gezien hebben met onze ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En, zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. En geliefden, wat hier nu beschreven staat, wat de discipelen hebben doormaakt, dat is voor ons allen nodig. Niet op een lichamelijke wijze, dat is onmogelijk, maar dat we op een geestelijke wijze mogen zien... Tasten en horen het woord des levens. Immers ons leven is zo kort en zo onbestendig. Daarom is het nodig tussen de wieg en het graf dat we iets mogen leren in de kennis van de Heer Jezus Christus. De trap en de maat zijn onderscheiden en die blijven onderscheiden. De Heer is er vrij in hoeveel of minder dat hij de zijnen ervan geeft te leren. Maar dit is wel zeker en gewis waar, dat ieder die de Heere vreest, gebracht wordt tot overtuiging van de noodzakelijkheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat er ook enige kennis van hen komt door het woord des scheren in hun ziel, zodanig dat ze naar hem uitzien, dat ze hem nodig krijgen. We zouden vanmorgen bij vernieuwing daar iets over wensen te zeggen. Mijn tekst is Lucas 2, 36e tot het 38e vers. Waar Gods woord al dus luidt. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fania uit de stam van Azer. En wat er verder volgt. <coughs> Het is niet voor de eerste keer, geliefden, dat we vanmorgen over Anna willen spreken. U zou zeggen, je hebt het al meer gedaan, dat is waar. Maar weet u waarom of ik het vanmorgen weer wil doen? Ik vind zo'n aantrekkelijke geschiedenis. Het is zo menigmaal in- en uitwendig donker en er zijn zo menig dingen die zo moet benemend zijn. En is de geschiedenis van Nana, is altijd zo vertroostend. Misschien zijn er onder ons die getuigen... ...voor mij is Mozes dood. En toch mis Christus. We wensen aan de hand van de tekst... ...daar vanmorgen nog iets meer van te mogen zeggen. Ten eerste dan... ...over hetgeen de Heere van die vrouw zegt... En ten tweede het grote voorrecht wat die vrouw ten deel mocht vallen. Dus ten eerste over hetgeen de Heere in zijn woord van die vrouw zegt. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fauniel uit de stam van Aser. <kijkt> Opmerkelijk geliefden. En er was Anna. Waarom? Toen de Heer Jezus voorgesteld werd in de tempel, toen hij veertig dagen oud was, was daar een oude, grijze Simeon, een oud profeet, die door de geest des Heeren in de tempel gebracht werd. En wie ogen geopend werden voor de heerlijkheid van die Christus, en die dat kind in zijn armen mocht nemen. En die man kreeg toen zoveel geloofsvrijmoedigheid en blijdschap in zijn hart en ziel, dat die man geloven mocht dat dat kind voor de zonden van de zijnen in de wereld gekomen was, en dat het ook voor hem in de wereld gekomen was. En Simeon heeft toen met dat kind in zijn armen het eerst van de Heer gesproken, en toen tot Maria en Jozef. En wanneer Simeon dat getuigenis van de Heer Jezus gegeven had, staat er direct achteraan en er was aan haar. Dus de tekst wil zeggen, dit was niet alleen Simeon die verwaardigd werd met die grote genade... ...om in dat kind de Christus daar schriften te mogen aanschouwen. Maar er was ook nog een Anna. Dat wil dus zeggen ten opzichte van de openbaring van die genade... ...dat er meer dan één waren die de vertroosting Israëls in Jeruzalem verwachten. Elia in zijn tijd was zo moedeloos dat een dag dat er alleen overgebleven was... Maar de Heer antwoordde hem, ik heb nog zevenduizend overgebleven, alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal. En daarom is zo opmerkelijk dat er staat, en er was Anna. Dat wil zeggen niet alleen Simeon, er was niet alleen een man die God vreesde en die de vertroosting van Israëls verwachtte, maar er was ook nog een vrouw die dat hoge ouderdom gekomen was. Er was nog een Anna, er was nog een God vreesende vrouw, die ook in de tempel verbleef. De naam Simeon betekent verhoring. En die naam heeft voor hem grote betekenis gekregen. Anna betekent genade. En die naam heeft voor haar ook een grote betekenis gekregen. Simeon is een voorbeeld dat God de gebeden van zijn volk niet alleen hoort. Maar op zijn tijd ook verhoort. Want de kerk zegt hier menigmaal, Here, gij zijt toch mijn rotsteen, o, oh, houdt u niet als doof van mij af. Er zijn zoveel tijden die kunnen ook zo lang duren, dan is het net eender alsof God toch niet wilt horen en alsof hij toch nooit meer zal antwoorden. En dan zeggen ze van binnen, God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer, hem is geen heil beschoren. Maar Simeon is een voorbeeld van degenen die op de Here verwachten... dat die nooit beschaamd zullen worden. Vaak is dat volk daar zo bevreesd voor. Vaak dan zeggen ze van binnen... Och, als je op je sterfbed zal liggen, dan zal het voor jou verschrikkelijk wezen. Dan zal het openbaar komen dat het nabijkomend werk was. Dan zal het bij jou openbaar komen dat er niets van God in waarheid in je ziel is geweest... En dan moet je zo voor God verschijnen. In de poort is dood, dan zal de doodsangst en benauwdheid jou overweldigen. Zie, dat wordt zo dikwijls van binnen gezegd. Maar hier is Simeon, een bewijs dat God hoort en verhoort. En dat degenen die hem verwachten, nooit beschaamd zullen worden. En dat niet alleen, er is ook nog een Anna. Een Anna wiens naam genade betekent. Dat wil zeggen. Genade staat altijd tegenover schuld. En een mens is niet anders dan een schuldig mens en een schuldig schepsel. Dat was Anna ook. De zonde van Adam was ook haar toegerekend. En in haar leven heeft ze ook betoond dat ze een zondig mens en een zondige nakomelingen was van Adam. Maar door God opgezocht. Dat blijkt hieruit, want daar staat het als een profetes. In 400 jaar was er geen profeet meer geweest in Juda... ...die zijn mond had geopend in, het profe, in de profetie. 400 jaar lang had de profetie gezwegen... ...en leefde de kerk op de oude profetie van de voorgaande profeten. Malachi was de laatste geweest. En na die jaren konden ze zingen... ...niet één profeet is ons tot troost gebleven... ...geen sterfling weet hoe lang dit duren zal... Een bewijs mensen, een bewijs dat Gods kerk, dat Gods volk, dat Gods kind, die steeds verlegen blijven naar nieuwe goddelijke openbaringen. Dat volk blijft verlegen voor zichzelf. Verlegen dat God nog eens tot hen zal willen spreken. Och mensen, dat leven van dat volk, dat is dikwijls zo'n leeg leven, zo'n ellendig leven, zo'n veroordelend leven. En de duivel neemt dan aanleiding om ons nog des te meer te benauwen en te bevechten en aan te vallen. En om tegen die mensen dan te zeggen, het is bij jou allemaal niets. Het is nog nooit wat geweest met je, dat is niet nodig hoor. Want dat zeggen ze van binnen wel in je ziel. Dan zeggen ze, het is toch met jou nooit wat. En hetgeen wat er geweest is, dat is toch niet genoeg om God te ontmoeten. Het is toch geen ware genade. En dacht je dat God ooit ware genade in jouw ziel zal verheerlijken? Daar hoef je echt niet op te rekenen. Och, deze mensen zingen wel graag van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat zijn mensen die gaan zo dikwijls naar de kerk met de gedachte... Och, mocht er nu vandaag toch eens een woordje vallen... Och, mocht het nu vandaag toch eens wezen dat de Heere naar me om zou zien. Och, mocht het vandaag eens wezen dat mijn ziel uit de banden verlost zou worden. Och, mocht het vandaag eens wezen dat mijn ziel in de vrijheid geplaatst werd. Och, mocht ik vandaag eens iets krijgen van boven, wat eeuwigheidswaarde is. Och, mocht ik vandaag eens op de Heere kunnen bouwen en vertrouwen, kunnen leunen en steunen voor tijd en eeuwigheid bij die. En ze komen uit de kerk weer leeg. De ene zondag voor, de andere zondag na, weer leeg. Weer teleurgesteld, weer ellendig. En weer in het gemis. En dan weer moedeloos. En dan zijn er tijden dat ze zeggen in het hart, waarom zou je nog langer op de Here wachten? Geef voor jou toch geen zin. Oh man, dat poosje dat je op de wereld leeft... Neem dan nog maar je vermaak en je plezier. Want God wil je toch geen genade geven. En aan het eind van je leven heb je niks aan heel je leven gehad. En dan moet je naar de hel. Neem nog maar hier een beetje plezier. Want anders heb je een dubbele ellende. Dan heb je hier ellende en hier als ellende. Ik zou, het de, ik zou beter weten. Ik zou wat plezier nemen hier. Want naderhand. Nou, is het een eeuwige ellende en als ze dan zo gesteld zijn en het is zondagmorgen geworden dan gaan ze hun zondagse kleren weer opzoeken en toch weer naar de kerk dan gaan ze toch maar weer in de kerk zitten waarom blijven die mensen niet weg waarom gaan ze niet naar het voetbalveld waarom gaan ze niet gaan dansen oh nee geliefden Paulus zegt, is het goede mij de dood geworden? Dat zei verre, de zonde is mij de dood geworden. Ze kunnen nog eerder sterven dan in de zonde en de wereld gaan leven. Dat hebben ze ook wel eens in hun leven gezegd. <tacht> Die tijd kennen ze wel. O oh God, wat heb u toch veel verdriet van mij. Heel mijn leven, u hebt nooit anders als verdriet van mij gehad. En als er dan eens een man was die achter hen stond, die gehoord heeft wat ze tegen God zeiden in hun binnenkamer. Dan zou die man kunnen zeggen, je hebt toch wel grond om goed weg te gaan. Je hebt toch wel een grond voor de eeuwigheid. Want je hebt toch God lief. Want ik hoor wel in je binnenkamer dat je tot God roept. Och zeggen ze, dat is wel waar. Dat kan ik niet ontkennen. Maar ik heb geen grond voor de eeuwigheid. Ik heb nog wat anders nodig. Van Anna staat er dus een profetes. Wonderlijk dat er nu weer in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd... ...van profeten en profetessen wordt gesproken. Simeon een profetie dat hij niet zou sterven... ...voordat hij de Christus daar schriften gezien had. En Anna was een profetes. Dat heeft een dubbele betekenis. Dat betekent in de eerste plaats... dat men licht heeft in de geopenbaarde waarheid... om die waarheid te verstaan en te verklaren. En in de tweede plaats betekent dat... het woord profeteren heeft een betekenis... van een nieuwe openbaring van de hemel te ontvangen. Van openbaringen die voor een mens verborgen geweest zijn... En die de Heer aan sommigen van zijn volk geopenbaard heeft. En dat doet Hij niet om het maar allemaal voor zichzelf te houden, maar om het aan anderen mee te delen. Want je moet denken, geliefde, de genade heeft een mededeelzame natuur. Als je wat van de hemel krijgt, dan word je begeerig en verlangend om meer te krijgen. En je wordt uitzien en verlangend dat een ander het ook mag krijgen. En daarom wil je het ook aan anderen meedelen. Ik heb het al meer verteld misschien, ik hoop dat je me niet zat wordt. Er was eens op een plaats, een man, nog een van zijn nazaten woont hier in Amerika. Maar die man had zo lang in het donker geleefd, oh zo lang. En het was zo onmogelijk geworden van alle kanten. De man durfde niet meer hopen dat God nog ooit tot hem zou spreken. Maar op een nacht is het gebeurd. En toen beloofde de Heer die man dat hij zou aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de bruiloft des Lams. Het was twee uur in de nacht. En die man was er zo vol van, zo vol van een hemelsbezoek van dat woord van God. En hij zag de kerk van God in de dadelijkheid verlost worden en eens worden opgenomen in de hemel. Nu was er in die straat waar hij woonde een oude bedrukte bekommerde ziel, een kind van God die aan de andere kant van de straat woonde. En die zag hij in het geloofsgezicht ook opgenomen worden in eeuwige heerlijkheid. Die is er ook bij, dacht hij. Toen ging hij s'nachts over de straat. En hij zag werkelijk bij die oude vrouw nog een lichtje branden in huis. Och ja mensen, Gods kinderen zijn allemaal mensen net als Anna. Die blijven soms lang op. Dan wordt het stil en dan wordt het eenzaam. En dan gaan ze bidden en lezen en worstelen. De man kwam bij de deur en zei. Oké, ben je nog op? Ze zei. Ja, Jan, is er wat? Kom maar binnen. Ik zit er nog op. Hij zei, straks dan zal jij aanzitten... met Abraham, Isaac en met Jacob... ...aan de bruiloft des lams. Want de Heere heeft het mij vannacht getoond. En de Heere heeft mij beloofd dat ik eens zal aanzitten. En ik heb het nieuwe Jeruzalem gezien... En de heerlijkheid als hemels. En jij was er ook bij. O, als het bij ons maar eens gebeuren mocht, geliefden. Wat zouden we dan gelukkig zijn? Wat zouden we gelukkig zijn als dat gebeuren mag? <kliek> er was Anna, een profetes. Een goddelijke openbaring was haar van de hemel gegeven en die bekend was, zoals ook in het latere van de historie naar voren komt, met al dat arme volk van God, waar ze mee leven en sterven wilden. Het zijn kinderen van één vader en van hetzelfde huisgezin. Ze verstaan elkander nader dan de band van Daartse min. Anna de profetes, een weldaad mensen als God zich met je bemoeit in je leven... O, oh, wat een wel dat als er een woordje van boven in je ziel mag vallen. Er is een volk wat in hun leven ligt verklaard. Niets is er waar ik in kan rusten. Volgens Psalm 73, dat ene regeltje. Hun hart gaat naar God uit. Ze kunnen het zonder God niet stellen. En dan zeggen ze, "Heeren zouden mijn voeten nog wel eens ooit van de grond komen... Zouden mijn voeten nog wel eens ooit van deze lage aarde komen... ...dat ik nog eens hemelsgezind mag worden? Er was Anna, een profetes. O, oh, wat een wonder dat God nog openbaringen aan een mens komt te geven... ...en dan aan zulken waar ze van binnen in het hart zo dikwijls zeggen... ...man, als je bij de hemelpoor komt, dan stuurt de Heer het je toch weg... ...en dan zegt hij, ik heb u nooit gekend... Maar hier Anna was een gekende des Heeren, een profetes. Haar afkomst, er staat een dochter van Fanuel. Vanmiddag wordt hier deze naam in Krendrapits nu ook nog genoemd, Fanuel. Dus die mans naam is door het woord van God verewigd geworden. Wat betekent Fanuel? Dat is hetzelfde als in het Hebreeuws Pnial. En Pnial betekent. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Dat is een mysterie geweest tot nu toe. Totdat er Christus geboren werd. Die mij gezien heeft, heeft een vader gezien. Dus een schone naam. Het aangezicht Gods zien. Deze Anna. De dus dochter van Fanuel was uit de stam van Aser. Van Aser, heeft dat ons wat te zeggen? Ja, Aser behoorde tot het rijk van de tien stammen. En onder de regering van Salmaneser zijn die tien stammen naar Assyrië gevoerd. En die tien stammen zijn als stammen nooit meer teruggekeerd. Wel, Judah. Judah keerde terug uit de ballingschap, Maar als stammen zijn die anderen nooit teruggekeerd. Hoewel er enkele gezinnen, die zijn weer zachtjes aan teruggegaan naar Juda. Enkele families, maar niet de gehele stam. En toen zijn er ook verschillenden uit Assyrië teruggekeerd naar Juda en naar Israël. Hoe en langs welke wegen weten we niet. Maar in ieder geval is van Azer zijn er teruggekeerd gezinnen of families. En uit die stam was Fanuel en Anna afkomstig. Van die nakomelingen die voor de Babylonische ballingschap reeds weggevoerd waren naar Assyrië. Toen Hiskia aan de regering kwam, heeft hij Pasa gehouden. Want zijn goddeloze vader had de tempel zelfs gesloten. Verschrikkelijk. Hij had afgedaan met de dienst van de God van Israël. En het eerste wat die jonge koning deed toen hij 25 jaar oud was, was de deuren van de tempel openen. En toen heeft hij Pasen gehouden. En toen heeft hij gezanten gestuurd door het gehele land. En dan staat er opmerkelijk in 2 Kronieken 30 vers 11. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van de stam van Aser. Dus toen woonden er ook al mensen die teruggekeerd waren vanuit Assyrië. Wonden in het land van Israël. O, dat is een bewijs dat God toch aan zijn verbond gedacht, en dat hij toch in dat geslacht wilde werken. Want God gedenkt altijd genadig aan zijn verbond, terwijl ik blijft gestadig, en aan dat woord dat hij heeft klaar, toegezijd en wild houden, maar in duizendste geslacht dat leeft, zo hij Abraham beloofd heeft. Is dat geen kostelijk versje? Je zou het opeten, zo'n dierbaar versje. God gedenkt altijd genadig. Als God er niet aan dacht, als God er niet aan zou denken, dan is het voor mij en voor jullie voor eeuwig kwijt, mensen, voor eeuwig kwijt. Dan hollen wij door in de wereld, dan slapen we door in de zonde, en openen we onze ogen eens in de hel. Dat is de gereformeerde waarheid, gegrond op de schrift. Maar nu zijn er nog sommigen uit Aser die zich verootmoedigen. O, oh, wat een wonder. Er zijn nog sommigen waar God de moeienissen mee gaat houden. Ouders, dat we er een beetje hoop uit mogen krijgen vandaag. Dat we er een beetje moed uit mochten scheppen. Waar zitten onze kinderen... Waar zijn uw kinderen? Zijn er onder uw kinderen nog die naar God vragen en zoeken? Ziet u nog wel eens onder een van uw kinderen met rode ogen, omdat ze geschreid hebben, omdat ze zo ongelukkig zijn, omdat ze God kwijt zijn? Die droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Anna uit de stam van Aser. En nu was dat al honderden jaren geleden. Dat die stammen zich afgescheiden hadden. Van het koninkrijk van Juda. Je weet wel dat was in de tijd van Rehabian. De zoon van Salomo. Die was zijn eigen weg en pad gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat God afscheid van hem nam. Van hen nam. Hier is een dochter van de stam van Aser. Dus mijn geliefden, de leer die we eruit kunnen halen is, dat als het hopeloos van onze kant is, dat als ze zich afkeren van de waarheid, dat het dan nog niet hopeloos van Gods kant is. O oh nee, dan is het nog niet hopeloos. Want de Heer zegt in zijn woord, ik wil en zij zullen. Al geven wij het zo vaak op, geliefden, al denken wij, we zullen er maar niet meer voor hem bidden. We zullen maar niet meer over de waarheid praten. Het is toch allemaal voor niks. En het valt toch allemaal in de vijandschap. Het is allemaal vijandschap. En op den duur houd je er geen een meer over, als je steeds over praat. Maar uit een stam van Asser was er nog een Anna. O, oh, wat is Gods rijk in genade en in barmhartigheid. Wat een rijke troost in dat eeuwig goddelijk getuigenis. En heb je een vader die God vreest, of een grootmoeder die in de hemel is, of een overgroot vader met genade gehad, heb je daar wel eens iets van gehoord? O, houd het in waarde. Manasse riep tot de God van zijn vader. En dan moet je zeggen, man, jongen, o God, denk er nog eens aan, denk er nog eens aan. Want u heeft toch een verbond met uw volk aangegaan. En u wilt toch ook de God van hun zaad worden. Heer, u bent uw verbond toch niet vergeten. En u wilt toch uw verbond bevestigen van kind tot kind... en van geslacht tot geslacht. Er staat in de waarheid... er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Maar aan de andere kant staat er in de waarheid dat Christus een kerk vergadert en dat hij doorgaat, en dat we ons te houden hebben aan zijn woord alleen. Want... ...te pleiten op de goddelijke beloften. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heer aangeschreven worden tot ingeslachten. Maar nu verder. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaar had geleefd van haar maagdom af. We zullen het maar letterlijk nemen zoals het in de Bijbel staat. Er zijn velen die leggen het anders uit, maar we houden ons aan de letterlijke betekenis dat ze 84 jaar oud was. 84? Als je jong bent, dan denk je, 84, dat duurt toch lang? Ja, lang, zeker, maar je bent het voordat je het weet. Zo hard vliegt de tijd. Vraag het maar aan douwe mensen. Ze zeggen, het is omgevlogen. Welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. In Israël trouwden ze vroeg, meestal rond de veertien jaar. En als ze 15 jaar waren en trouwden, dan waren ze al... Dan was dat de gewoonte in die tijd. Het waren eigenlijk zomaar kinderen die al trouwden. Dus als ze nu ook zo vroeg getrouwd is als dat het de gewoonte daar was in Israël... Dan was ze met haar 21ste of 22ste jaar al weduwvrouw. Zeg maar, ze is in elk geval zeven jaar getrouwd geweest. Ze zou denken... Zou ze dan nooit geen zin meer gehad hebben om te hertrouwen? Zou ze nooit geen kans meer gekregen hebben om voor een tweede keer te trouwen? Want een tweede huwelijk is toch niet verboden? Het wordt soms in Gods woord zelfs aangeraden. Maar Anna is ongetrouwd gebleven. En waar zou dat geheim liggen, denken jullie, dat ze ongetrouwd bleef? Heb je er wel eens over gedacht waarom Anna ongetrouwd gebleven is? Het is toch geen zonde voor een tweede keer te trouwen? En dan zo'n jonge weduwe voor in de twintig. En dan tot je 84ste jaar als een weduwe maar blijven leven. O geliefden, wat moet ik ervan zeggen? Ik denk voor mezelf dat het gemis van Christus bij dat mens zo heeft gedrukt... En zo op de ziel gebonden is geweest dat ze geen behoefte had aan een tweede huwelijk. Het was haar om de Heer te doen. Met haar man had ze zeven jaar geleefd van haar maagdom af. Dus ze heeft maar zeven jaar getrouwd geweest. Een eenzaam leven. Er zitten in ons midden verschillende weduwen. Die weten we ook wat het is. ...eenzaam te zitten. En dan kijken ze gedurig... ...naar die lege plaats. Daar op die stoel... ...daar zat mijn man. Daar op het bed... ...daar lag mijn man. Hij is weg... ...en komt nooit meer terug. Maar wat was dan... ...het geheim in het leven van Anna... ...dat ze geen behoefte had... ...aan een tweede man. O geliefde, ik denk om het nu maar... ...met mijn eigen woorden te zeggen... De eerste man Mozes was dood. En Christus miste ze nog. Kijk daar ligt de hele zaak. Zo lag het in de ziel. En het volk van God verstaat dat wel. Dan zijn ze wel gestorven aan de eerste man Mozes. Maar Christus heeft zich niet in hun leven geopenbaard. In die mate waar ze naar uitzien. En dat is juist de haper in hun leven. En dat brengt ons bij de tweede hoofdgedachte... Het grote voorrecht wat haar te beurt gevallen was, de welke niet week uit een tempel, niet week. Woonde ze in de tempel? Nee, maar ze week niet uit de tempel, staat daar. Dat wil zeggen, die vrouw had er leven in de tempel. Eén ding heb ik van de here begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis daar scheren om de lieflijkheid des scheren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ze week er niet uit. Met andere woorden, Anna woonde er bijna. Mijn wijze van spreken, je kon ze er gedurig vinden. Haar thuisblijven was weinig. Weet je waarom? Ze had zo'n honger naar het woord, ze had zo'n dorst, ze had zo'n behoefte, ze had zo'n leegte in de ziel en die leegte werd maar niet vervuld. ...was haar om den Heeren te doen. Hanna de Welke niet... ...week uit den tempel. Eer dat we nu het vervolg... ...van het tweede punt lezen... ...zingen we van Psalm 22... ...het vijftiende en het zestiende vers. Zij zullen Heer... ...u Heer aan doen zeer groot... ...die verzaad zijn... ...ook die des hongersnood lijden, ...die zullen u Heeren prijzen...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 ...mensen naar, naar de kerk die eigenlijk helemaal niet weten waarom ze gaan. Ze gaan zomaar uit gewoonte. Ze zitten op hun bank. Ze komen en gaan zoals ze gekomen zijn. En ze vinden het eigenlijk ellendig als het nog wat te lang duurt. Velen gaan, velen gaan de kerken smiddag zal sluiten... ...omdat er geen mensen meer komen. Er is geen lust en geen liefde, en geen betrekking meer. Het was een betere tijd bij Huntington, die zondagsmorgens om zes uur al begon om te preken. Het was een betere tijd bij Whitefield, die soms zeven keer op één zondag Gods woord verkondigde, voor duizenden mensen. Och ja, wat ons nu overkomt, heeft de oude dominee Pieter van Dijken al geprofiteerd, in sint Philipsland. De man stierf in 1883 en hij zei: Een keer op de preekstoel. Over 100 jaar, dan is Nederland heidens. Dan zijn we heidens. Nou, we zijn er niet ver, niet ver meer vanaf, mensen. We zijn er zo ver niet meer vanaf. Wat zal er overblijven van de waarheid? Van de bevindelijke, practicale waarheid Gods. Wat zal er van overblijven? Ik hoop vanavond er nog wel op terug te komen, als al zal die jonge mensen hier zijn. En mocht het dan nog een spoorslag voor die jonge mensen zijn. De cijfers uit de statistieken die we kunnen lezen en de laatste berichten ook van de Reformed Church hier in Amerika en ook van de Presbyterian Church. Als je die cijfers leest, dan vervult je het met vrezen en beven. De mensen gaan niet meer naar kerk. Vanavond hoop ik wel een paar van die cijfers voor te lezen. En dan ga ik er nog verder op in. Anna week niet uit de tempel. We zullen er nu niet verder meer over uitweiden. Maar er zijn wel mensen die komen trouw naar de kerk. Maar het is om te vitten of om kritiek uit te oefenen... Of om zich bezig te houden met andere mensen. Die zich altijd aan andere mensen ergeren. En niet luisteren naar het woord des scheren. Want dat raakt hen niet. Zij komen overal vrij onderuit. Is er nu nooit een tijdje in je leven gekomen geliefden. Dat je zou dat je zeggen kon. Och heren. Nu ben ik al zo dikwijls naar de kerk geweest. Mocht er nu eens een kruimeltje voor mijn arme ziel zijn. Och heren mocht het nu mijn tijd is zijn. Och heren mocht u nu naar mij omzien. Of och heren mocht u tot mijn ziel spreken. Och mocht mijn ziel eens verzekerd worden van mijn aandeel aan God en Christus. Och mocht mijn ziel eens bemoedigd worden in de Here? Nu voor de zulken is deze vrouw een voorbeeld van bemoediging. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, hou de aangrijpmoed, uw hart zal vrolijk leven. Ga er maar zitten hoor, ga er maar zitten als een onwaardig schepsel. Ga maar in je bank zitten, al ben je een dode hond, evenals Zet? Op Gods tijd geliefden, op Gods tijd zal de leegte in je hart vervuld worden. Op Gods tijd zal Hij uw zaak oplossen. Op Gods tijd zal Hij uw banden breken. Op Gods tijd zal de Heer u een antwoord geven. O, wang hoopt toch nooit aan die God, mensen. Wang hoop niet aan die God, aan jezelf, maar nooit aan die God. Toen ik van de week deze preek opzocht, omdat we die vanzelf al jaren geleden ook gedaan had, vond ik er nog een briefje tussen wat ik eens een keer geschreven had. En op dat briefje had ik toen geschreven, het is nooit hopeloos, het is nooit hopeloos. En van binnen bij me zeggen ze al maar, het is hopeloos, het is allemaal hopeloos. Wat, wou jij nog op God hopen? Je wordt straks, als je sterft, weggetrapt. Het is voor jou hopeloos, voor een ander kan het wel. Dat briefje vond ik tussen mijn preken. Dus het is niet hopeloos van mensen kant, geliefden, God mocht dat nog geven tot uw opwekking en bemoediging. God zal eindelijk helpen, u die nu klaagt, verwijden Heer op zijn toekomst hebt dacht. Hana staat er dat ze niet week uit een tempel. Nu is dat vrouwtje er veel meer vandaan gegaan in het gemis dan in het bezit. Dikwijls is ze ook naar huis gegaan als een veroordeeld mens en als een missend mens en dat ze niet gekregen had. En toch ging ze weer terug. Er lag een betrekking op God. Er lag een betrekking op de Heer of Hij zijn middel wilde gebruiken voor haar ziel. En dan komt de duivel er ook wel bij en die maakt je van alles wijs. Maar hoop op God, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden staat erbij. Ja, met vasten en bidden God dienen en God zoeken. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziels verderf. God dienende nacht en dag. Weet je wat dat betekent mensen? Dat betekent dat die vrouw in de tere vreze gods leefde, nacht en dag. En nu was het in het leven van die vrouw wel meer nacht in een geestelijke zin dan dag. Maar het wil zeggen dat haar gehele leven stond in de dienst des heren. Ik zou daar nog veel meer van kunnen zeggen, maar ik moet ophouden, want ik moet straks naar het ziekenhuis moet kijken of er een man nog leeft die op sterven ligt. Dus we gaan eindigen. Geliefde, ligt er niet genoeg in tot uw lering en onderwijs? Heb je lust in de dienst van God gekregen? Heeft het woord je wel eens verkwikt? Heeft het je wel eens bemoedigd? Heeft het wel eens enige hoop gegeven? Is er wel eens een preek geweest die je getroffen heeft? Is het wel eens gebeurd, evenals die mensen uit Handelingen 13, waarvan staat... als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen... dat tegen de naaste Sabbat dezelfde woorden zouden gesproken hebben? Is dat zo ook wel eens bij u geweest? Dat je uit de kerk ging, dat je dag zou dezelfde prik nog wel eens een keer willen horen. Is je honger en dorst wel eens een weinigje vervuld geworden... En met het woord des levens. Kan je ziel het nergens meer bij uithouden. Dan alleen bij die God om hem te mogen leren kennen. Ligt dat op de bodem van je ziel. Die betrekking op God. En dat je, met, dat je hem mag leren kennen voor je eigen hart en leven. Ga je om die reden naar de kerk. O mocht ik in die heilige gebouwen. Die vrijgens die eeuwig hem bewoog. Aanschouwen. Well, mijn geliefden ik hoop dat God de waarheid mogen zegenen. Tot waarachtige bekering. En dat je je leven mag besteden in de dienst van God. En in de vreze van God. En in de gemeenschap met die God. David zou zeggen smaak en ziet dat de Heere goed is. En dat je onder zijn woord gesticht mag worden. En dat zijn woord je mag verkwikken. En dat je zijn woordje mag bemoedigen en versterken. En het volk van God in mijn midden, die dikwijls geslingerd en geplaagd en benauwd worden, ik hoop dat God dit woord wil gebruiken voor je ziel, tot troost en sterkte en onderwijs. Houd toch aan bij de Heer, tijdig en ontijdig, maanden Heer op zijn eigen woord en beloften. Laat hem niet los, tenzij dat hij u gezegend heeft. God zal op zijn tijd helpen, uithelpen en doorbreken. De dag zal aankomen uh, dat God u voor zijn rekening zal nemen en op zal nemen. In eeuwige heerlijkheid en zaligheid. Hier denken ze, hoe moet het gebeuren? Als God het werkt, dan zal het gebeuren. En dan zal het, o, o eeuwig, voor uw ziel meevallen. De buit van het overwonnen land, viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Amen. Eindig met dankzij. O heren, mocht dat de vrouwen in ons midden eens gebeuren, die wel uitgetogen zijn, om het woord te horen. En dat ze verslagen vrouwen mogen worden. Zeker als we weduwe zijn, verslagen vanwege onze schuld en zonde. En dat die buit, die geestelijke buit, die gij, Heere Jezus, verworven hebt, dat die de vrouwen in de hand mogen vallen. Och, de jeugd, onze jonge mensen, de kinderen, ach, wil u ze gedenken, dierbaar zoon van God, om u te mogen leren kennen, zo u gekend moet worden tot eeuwige zaligheid. Heb nog hartelijk dank dat we de feestdagen weer hier in vrede mochten doorbrengen. U mocht de naprediker willen zijn. Menselijke verzoenen vergeven en wegnemen. Het uwe bekronen met uw gunst en zegen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van de lofzang van Simeon het eerste vers. Nu laat gij Heer oprecht. Ga in vrede, uw knecht, naar uw beloft gestadig, nadat mijn ogen klaar hebben gezien voorwaar uw heiland genadig. Ik is dus van dominee Lamein, eindigen met de zegenbeek. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O geest, zend u het troost ons neer. Drie Drieënige God, u alleen, zij al de eer.